Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-Nieuw-West waren de afgelopen avond rellen. Een groep van tientallen mensen stak daar op plein 4045 zwaar vuurwerk af en bekogelde auto's. Door het vuurwerk vloog een lege tram in brand. Het vuur kon snel worden geblust. Op video's is te horen dat de ruilschoppers onder meer antisemitische scheldwoorden riepen. Een deel van de aanwezigen had zijn gezicht bedekt. De ME werd ingezet en inmiddels is de grootste onrust volgens de politie weer voorbij. In Amsterdam geldt al vier dagen een noodverordering. Dat is vanwege het geweld rond de wedstrijd Ajax en Maccabi Tel Aviv vorige week donderdag. En voor die ongeregeldheden zijn afgelopen weekend nog eens vijf mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Eén van de arrestanten mocht naar huis, maar hij blijft wel verdachten. In totaal zitten er nu acht mensen vast. De nu opgepakte verdachten zijn mannen tussen de 18 en 37 jaar. Ze komen uit Amsterdam, Heer Hugo Waard, Utrecht en Monnikendam. Het totaal aantal mensen die vastzitten voor het geweld staat nu op acht. Premier Schoof hoopt een vriendschappelijke band op te bouwen met aankomend president Trump van de Verenigde Staten. Op die manier wil hij inschatten wat Trump van plan is en daar op een goede manier op reageren. Dat zei hij zojuist in Met het oog op morgen. Afgelopen avond sprak Schoof telefonisch met Trump. Het gesprek ging onder meer over handel en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De premier heeft Trump ook uitgenodigd om volgend jaar naar de NAVO-top in Den Haag te komen. En daar reageerde Trump positief op, zegt Schoof. Op een veiling in IJsselstein is een gouden Rijksdaalder met daarop koningin Wilhelmina geveld voor een recordbedrag. De munt bracht bijna een half miljoen euro op. De Rijksdaalder is in 1898 geslagen, was ter gelegenheid van de kroning van koningin Wilhelmina, die toen 18 jaar oud was. Het weer. Vanuit het noorden trekt er buien over het land. Daarbij kan het flink waaien. De loop van de nacht klaart het geleidelijk op en wordt het rustiger. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Van Zandvoort op 106.9 zes You think that I Thank oh, Take